De politie noemt het bericht misleidend... en benadrukt dat het niet afkomstig is van RTL Nieuws. De Britse premier Boris Johnson heeft de Europese Unie... om uitstel van de brexit gevraagd. De premier heeft de brief niet persoonlijk ondertekend. Ook heeft hij twee andere brieven toegevoegd... waarin staat dat verder uitstel een vergissing zou zijn. Premier Johnson wilde namelijk geen uitstel aanvragen... maar het parlement dwong hem daartoe met een amendement... Dat gebeurde toen hij afgelopen middag de deal die hij met de EU had gesloten... door het lagerhuis wilde loodsen. De Belgische dj's Dimitri Vegas en Like Mike... zijn uitgeroepen tot populairste dj's van de wereld. Het duo stoot daarmee de Nederlander Martin Garrix van de troon. Hij werd dit jaar tweede. Garrix stond de afgelopen drie jaar bovenaan. De Fransman David Guetta werd derde. De top 100 van populairste dj's wereldwijd... werd vannacht onthuld tijdens het Amsterdam Dance Event... Meer dan een miljoen mensen brachten hun stem uit. In Barcelona hebben afgelopen avond opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd. Ze zijn boos omdat negen separatistische leiders zijn veroordeeld tot lange celstraffen... na het verboden onafhankelijkheidsreferendum twee jaar geleden. Ook vinden de betogers dat de politie de afgelopen week te veel geweld heeft gebruikt bij de demonstraties. Het weer op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 7 en 10 graden. De komende dag is het bewolkt en, is het, en gaat het in het zuidoosten regenen. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Dankjewel. Namens de buren en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM Met nu de nacht like I wrote break up song I danced the night away and I along Since we broke up it fade away to break our fall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 lives for our love and we still don't have enough I need more, more of you and I feel not what to do Yes, I know I had doubts but I left them in the clouds No more rain, no more pain as I'm back with you again Back with you again Because you Love me Feel me Trust me Never give up, no Hold on I'm uh -huh. Walk away, but you turn me around, turn me around La La La La Boy. La La La La Boy. La La La La Boy. La La La La Boy.